De bombardementen zijn een vergelding voor de aanval van vorig weekend in de Syrische stad Douma. Het Westen zegt dat er toen gifgas is gebruikt door het regeringsleger van Assad. In totaal zijn er drie doelen onder vuur genomen. Een wetenschappelijk onderzoekscentrum in Damascus. Een opslagruimte voor chemische wapens ten westen van Homs. En een commandopost in de buurt van die opslagruimte. Alle doelen houden verband met de opslag van chemische wapens. De aanval duurde 17 minuten in totaal. Volgens het Syrische ministerie van Defensie... zijn er 110 raketten door de coalitie afgevuurd. De internationale reacties op de aanval stromen binnen. Premier Rutte schrijft dat Nederland begrip heeft... voor de reactie van Amerika, Engeland en Frankrijk. Volgens Rutte is die reactie in de huidige omstandigheden... proportioneel en wel overwogen. En dan de internationale reacties in de studio... buitenlandredacteur Martin Wiegman. Martin, eerst maar even naar die buurlanden van Syrië. Iran, Turkije, Israël... Ja, vanuit Iran is een soort dubbele verklaring gekomen... in reactie op uh, wat er vannacht uh, zich heeft afgespeeld. Aan de ene kant veroordeelt Iran heel scherp... Uh, de inbreuk op de internationale rechtsorde. Dat veroordelen ze heel sterk. Maar in dezelfde verklaring roepen ze ook, vertellen ze ook... dat ze ook heel erg afstand nemen... van het gebruik van chemische wapens uh, in Assad. Uh, je moet niet vergeten dat Iran natuurlijk vorige week zelf... nog slachtoffer was op, in het, op het grondgebied van Syrië... toen er een Israëlische uh, bombardement heeft uitgevoerd... op uh, Iraanse troepen in Syrië. Dus Iran is heel erg betrokken en vandaar blijkbaar deze uh, dubbele ver, uh, verklaring. Mm -hmm. Turkije daarentegen is, uh, heeft positief uh, gereageerd, voor zover je dat woord uh, kan gebruiken. Zij spreken van een zeer gepaste reactie op, het, uh, op de misdragingen van Assad, in hun woorden. Um, Vanuit Israël is er nog geen officiële reactie... maar wat er uit de regeringskringen uh, hoorbaar is... Uh, zeg, klinkt het alsof het, de, dat het een belangrijk signaal is. Een belangrijk signaal aan Assad. Maar uh, Israël verbreedt het meteen ook geopolitiek... door te zeggen dat het ook een uh, grote waarschuwing is... in de richting van Iran. En de Iraanse bemoeienis in, uh, in Syrië... waar Israël natuurlijk heel erg tegen is. En ze verbreedt het zelfs naar Hezbollah. Uh, ook, in die, uh, ook in Libanon. Uh, aan de macht is uh, en waar Iraanse invloeden voor van worden verwacht. Dus die verbreden in hun reactie meteen het helemaal... niet alleen naar het strijdtoneel in Syrië... maar ook naar de hele politieke verhouding in het Midden-Oosten. Ja, gaan we even naar de landen van de coalitie. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben meegebombardeerd. Ja, dus uiteraard, uh, zijn uh, je kunt wel enige verschillen in toon uh, horen in de verschillende reacties. Uh, hè, dus de Amerikanen, uh, met het buiten van uh, president Trump... heeft zich heel erg gericht als persoonlijk op Assad... en als, als om hem verantwoordelijk te houden. Uh, vanuit Londen klinken wat iets afstandelijker geluiden... dat het toch uh, gaat om een straf voor het gebruik van die chemische wapens... en dat we het vooral niet moeten interpreteren als meer. Dus niet dat de bedoeling is dat er een regimewissel plaatsvindt... of dat het op Assad persoonlijk is gericht. Dus die uh, leggen dat wat, wat verder terug. En ook uit Frankrijk uh, klinkt het geluid dat het heel erg gaat over die chemische wapens. Dus die proberen dat ook heel erg als een hele gepaste... en hele uh, afgemeten uh, reactie uh, te, te zien. Mm -hmm. en dan, maar hoe nu verder? Het is dus een, een korte aanval uh, geweest. Uh, Amerikaanse minister van Defensie Mattes heeft ook gezegd dat het hierbij blijft. Komt er bijvoorbeeld nu overleg... Nou, daar is wel enige sprake van. Kijk, de rookwolken zijn natuurlijk nog amper opgetrokken. Dus ook de strijdende partijen moeten natuurlijk nog gaan kijken... wat nou de schade echt is. Heel snel wordt natuurlijk al wel wat geroepen. Maar wat het precieze impact is geweest... daar kunnen we nu nog eigenlijk heel weinig uh, van zeggen. Wat je wel hoort is dat Rusland meteen alweer bezig is... om uh, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij elkaar te roepen. Die hebben gisteren nog vergaderd. Die hebben van de week eerder vergaderd. Het heeft eigenlijk tot niet veel geleid. Maar de Russen willen toch het internationale podium gebruiken... om opnieuw hun afschuw over uh, het gedrag van Amerika... Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk opnieuw te uiten, klaarblijkelijk. Um, ook vanuit Frankrijk klinkt dat geluid wel. We moeten toch, zeg, uh, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, ook wel weer in de richting van vredesbesprekingen. Dus eigenlijk waar we ooit gebleven waren in Syrië, onderhandelingen tussen de verschillende partijen. We moeten aandacht hebben voor de humanitaire situatie, want er zitten heel veel mensen in problemen. Die krijgen geen voedsel en geen water. Daar moet aandacht voor komen. Dus die pleit eigenlijk weer voor terugkeer naar de, de oude onderhandelingen, die eigenlijk op een heel laag pitje staan, als we nog in leven zijn. En dan moet het gaan over wapenstilstanden... en over de humanitaire situatie. Ja. Nou zou een onderzoeksteam van het OPCW... de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... nou juist vandaag beginnen met een onderzoek... naar die mogelijke gifgasaanval van vorig weekend in, de, in Douma. Um, dus werd er ook rekening mee gehouden... dat uh, pas na dat onderzoek een aanval zou komen. Komt deze aanval, is het niet toch heel onverwacht... Ja, nou is het in militaire kringen natuurlijk gebruikelijk... om vooral het verrassingseffect uh, na te willen streven. Want als iedereen, iedereen voelde natuurlijk wel welke kant het opging... maar wanneer precies was onduidelijk. Uh, dus dat voordeel van deze snelle aanval is, is, is er wel. Uh, veel mensen hadden gisteren nog de analyse gemaakt... dat het misschien nog wel even wat langer zou duren. Juist omdat die inspecteurs van de OPCW vandaag aan het werk zou gaan. We weten niet precies waar ze nu zijn en waar, en, en, en waar ze verblijven... en hoe het met ze is. Daar hebben we nog geen concrete uh, mededelingen over. Over gehoord. Um, ook omdat natuurlijk in het verleden uh, de les uit Irak was dat bijvoorbeeld wapeninspecteurs die daar toen waren wel eens werden gegijzeld en vastgehouden en dus inzet werden van de strijd. Um, dus vandaar dat uh, heel veel mensen gisteren er nog aan uh, dachten dat het misschien wel even zou duren totdat die wapeninspecteurs weer het uh, land verlaten zouden hebben. Misschien hebben ze dat ook wel, dat weten we niet op dit moment. Uh, dus we wachten op, uh, op uh, de OPCW en wat daar. Uh,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 Colombiaanse guerrilla's kidnappen vaker journalisten. Vorig jaar werden de Nederlanders Dirk Bolt en Eugenio Vollender ontvoerd... door de ELN-beweging en na een week vrijgelaten. Het weer in het uiterste noordoosten. Valt nog wat regen. Verder schijnt de zon af en toe en is het een lange tijd droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien. Die trekken morgen weg en dan is er weer vaker zon. Morgen is het 15 tot 19 graden.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 Goedemorgen, het is ongeveer 10 minuten over 9. uur. U bent terug bij Nieuwsweekend na een lang journaal. Maar daar was ook alles van uh, te melden, zeg maar. Over een kwartier... Uh, nee, nee, zo ja, Hij is net binnengekomen, Kees Booman, onze politieke commentator. Fijn dat je er bent, Kees. Uh, waar gaan we het niet over hebben? Ja, ik ga het niet hebben over wat een heel groot probleem is in Nederland... en een historische beslissing onlangs was... om te stoppen met het gas uit de grond halen in Groningen... Ja. En uh, toen werd er een paar weken geleden op de persconferentie aan premier Rutte gevraagd. En nee, hoe moet dat dan allemaal betaald worden? Nou, geld is allemaal nou niet belangrijk. En het gaat echt om de veiligheid van de mensen. Nou, daar is hij gisteren een beetje op teruggekomen. Want wat is aan de hand, de begroting moet gemaakt worden uh, voor het komend jaar. En dat gaat heel veel geld kosten. Niet alleen minder inkomsten, maar ook 50 miljard Euro die in de grond zit en er nu niet uitkomt... en die bedrijven die daarop gerekend hadden zeggen... ja, hallo, dan gaan we al die schade niet betalen. Ze wordt zeggen een... wel dat het goede, constructieve gesprekken zijn. Ja, nou Het wordt een heel groot onderwerp... maar de details bespaar ik jullie voor okay. een ander moment. Goed. Ik ga het hebben over de persoonlijke herinneringen... van premier Lubbers, kort geleden overleden. Een bijzonder boekje van uitgeverij Balans. Maar natuurlijk ook over Syrië. Dat kan niet anders, hè? Oké, okay, dat uh, uh, zo direct. Uh, even kijken. De, daarna veegt Raymond Dufour van de Stichting Drugsbeleid de vloer aan... met de vermanende toon van de politie deze week... tegen recreatieve drukgebruikers. Dan half tien. Actiegroep... <coughs> excuses. Vrije plans in het hens over de ondoordachte van marketing van spartelmeertjes... en ander recreatieplezier. En een kwart voor tien het Schilling over de speurtocht naar buiten uit leven. Maar eerst dus de Nederlandse reactie op de bombardementen op Syrië. Ja, zo uh, luid als het nieuws klinkt over de aanvallen van de Verenigde staten Engeland en Frankrijk... op Syrische doelen, zo stil is het ogenschijnlijk in Den Haag. Oogenschijnlijk of, Kees Booman, is het echt opvallend stil. Nee, het is niet opvallend stil. Het is heel, heel simpel. Ik heb daar gisteren nog uh, met een aantal uh, mensen over zitten bellen, omdat er aanstaande maandag een algemene raad is uh, van de Europese Unie. en Het zijn alle uh, ministers, nu nog 28 ministers van buitenlandse zaken die bij elkaar komen. En ik was dus aan het peilen wat valt daar te verwachten. Met name over Syrië en de relatie met Rusland. En eventueel nog hardere sancties tegenover uh, Rusland. En niet alleen maar nog een paar spionnen eruit gooien, maar hoe verder zou men gaan. Maar eh, mij is wel te horen gekomen van ja, eh, het is nu wachten... wat er dit weekend gebeurt en dat wordt bepaald door de grote landen. Dat is eh, Frankrijk, Groot-Brittannië, op de achtergrond Duitsland... die overigens niet meedoet aan deze acties. En natuurlijk eh, de Verenigde Staten. Het is niet zo dat eh, het stil is in de zin van... men heeft geen mening in Den Haag, hè, want we hebben wel al een reactie. Kunnen horen vanmorgen van de premier Lubbers die. Nou, De Lubbers, actie. Hij zei uh, inmiddels Rutte, vervangen Rutte, geloof ik. Uh, ja Rutte, nee, ja, Lubbers gaan we het zo over <laughs> ja. hebben. Uh, dat Rutte um, uh, heeft gezegd dat het proportioneel is. En uh, uh, met andere woorden, ja proportioneel uh, het kan. Maar uh, afgelopen weken is er toch wel een interessant uh, woordenspel geweest. Echt een diplomatiek woordengebruik oh. over uh, het punt van bewijsvoering. Aanvankelijk zei uh, Rutte van ja, uh, het is nog niet bewezen. Vervolgens is het woord, het is aannemelijk dat de uh, Russen betrokken zijn... Uh, en op de hoogte waren van, uh, van de, dat gif uh, van uh, uh, Assad. En dat uh, Assad daar ook verantwoordelijk voor is. Dat liep allemaal parallel met ook nog die zenuwgasaanval in uh, Groot-Brittannië. En dan kan ik al die dingen heel ingewikkeld op een rij zetten... maar dan kom ik eigenlijk maar tot één conclusie. Dat het definitieve bewijs er in de politiek... Per definitie niet meer. Onvergaan. En volgens mij was de afspraak met het parlement dat er geen verdere uh, consequentie aan dit soort dingen verbonden werden. als er niet inderdaad duidelijke bewijsvoering was. Ja, en, Klopt dat, dat? Is, en dat is het uh, trauma van uh, de Nederlandse politiek. eigenlijk al eerder in het uh, meedoen aan uh, de oorlog in uh, Bosnië. Uh, met Srebrenica in het achterhoofd. En natuurlijk ook de politieke steun die toen het kabinet Balken de, aan de uh, oorlog in uh, Irak heeft gegeven. Uh, de zoektocht naar. Naar de de vernietiging, vernietigingswapens die er uiteindelijk niet bleken te zijn. En toen is er afgesproken, ja, we moeten wel zelfstandig bewijs hebben. En wat je nu ziet, geopolitiek, is dat dat bewijs als zodanig niet meer geldend is. Uh, wij leven in een tijd van, uh, uh, van fake news en, en, en misleidingen uh, qua informatie. Uh, maar wij hebben geaccepteerd dat uh, het absolute bewijs... om over te gaan tot actie, dat dat niet meer noodzakelijk is. Want we zitten nog steeds met de vraagteken. Heeft hij als dat echt gedaan? Maar doet het er eigenlijk allemaal in wezen toe... om de vraag te beantwoorden of Nederland mee zou willen doen aan zo'n actie? Want ik heb het gevoel... dat meer dan een paar scooters kunnen wij niet sturen. Nou, dat is een uh, bagatellisering. Laten we wel wezen. Nederland heeft uh, wel degelijk in die crisis in het Midden-Oosten uh, een, uh, een rol te spelen. Um, uh, dat is namelijk dat men uh, IS heeft bestreden uh, uh, uh, vliegend met de f 16s een paar weliswaar in Jordanië gestationeerd uh, boven Irak. Er is nog wel een discussie in de Kamer geweest of Nederland ook actief zou moeten kunnen zijn boven het grondgebied van Syrië. Daar was de van de Arbeid in het vorige kabinet heel fel op tegen. De VVD was daarvoor, maar daar wordt dus niet uh, uh, actie gevoerd. Nederland is er op een andere manier politiek bij betrokken... want wij zitten in de Veiligheidsraad voor een jaar. En er is nog iets, wij hebben hier in Nederland... dat is niet iets wat het Binnenhof uh, bepaalt of mee te maken heeft... maar dat is wel een gegeven. Uh, wij hebben in Den Haag het Strafhof. En aangezien uh, vanmorgen ook uh, Theresa May heeft gezegd... dat hier sprake is van horror... Uh, van en een stap die echt uh, gecorrigeerd moet worden... en iets wat we niet kunnen accepteren, de daad van Assad. Betekent, we hebben het nog niet gehoord... dat als je zulke zware taal uh, uh, gebruikt, dat het ontegenzeggelijk is... de volgende stap, uh, Assad, die zal naar Den Haag op termijn uh, moeten. Dus Nederland is op alle mogelijke manieren toch wel uh, betrokken hierbij... Waren het niet ook dat gisteren uh, er een uh, Nederlandse minister... van Buitenlandse Zaken, Stegblok, bij de Russen aan Met tafel Bij Lavrov. En uh, ik heb begrepen dat de conclusie van dat gesprek is... Uh, dat als uh, Nederland of Stef Blok naar uh, Moskou belt... Dan dat, wordt de telefoon opgenomen? Dan wordt die opgenomen. Niet door een secretaresse, begrijp ik, maar door Lavrov zelf. Maar ik, is dat niet een heel treurige uitkomst? Nou ja, je, uh, ik trek even een... Uh, voor uh, wie dat nog kan volgen... maar het heeft toch allemaal te maken met diplomatiek, spel en bewijsvoering. Ik trek het maar even door naar de MH17. Uh, wat werd daar ooit gezegd door uh, uh, premier Rutte? De onderste steen moet bovenkomen. Nou, als er één ding duidelijk is... de, onder, onder, de onderste steen die zal ook over die MH17 niet bovenkomen... maar de onderste steen hoeft niet meer boven te komen... want we zien het absolute bewijs voor die aanval... Van Assad is er niet. Het absolute bewijs van die zenuwgasactie in Londen is er ook niet. Het is niet geleverd. We hebben het niet kunnen lezen. Maar de uh, uh, wereldpolitiek, uh, de grote landen, bepalen toch dat dat niet nodig is en dat men op een gegeven moment toch uh, ingrijpt. En dat is een interessante. Uh, een interessant punt, ook voor de politiek, dat je soms maatregelen neemt, dat je uh, draagvlak moet creëren op een veronderstelling en niet op grond van bewijs. Dan nog even uh, het boek ja, dus, ja, ja de persoonlijke nou, herinneringen van Lubbers. Ja, is dat, dat een is, dik boek? Uh, nee, dus ik heb het ook helemaal uitgelezen. Nou, het is toch wel uh, redelijk dik, 247 uh, pagina's. Het is bijzonder, uh, Lubbers is uh, toch, uh, de, uh, ja, toch wel de grootste premier. Uh, het is van... echt een politiek testament. Hij heeft het bewust, wetend dat hij het net ging halen. Ja, hij schrijft ook daar, het, het, het, hij heeft mede met iemand anders geschreven... maar het grootste deel heeft hij toch ook zelf op papier gezet. Uh, hij schrijft daar uh, toch met de wetenschap dat hij achteruit gaat... dat hij leidt aan uh, depressies. Dat zijn uh, fysieke uh, situatie echt uh, zienderogen achteruit is uh, gegaan. En het is, uh, het is bijzonder, sowieso is het bijzonder... omdat uh, meer biografische boeken van Nederlandse politici... een uitzondering zijn. Hey, we kennen wel boekjes van Diederik van Samson... En, en, en Wouter Bos. En, en iedereen heeft in verkiezingstijd wel eens een literair oogende uh, uh, oprisping. Ik moet overigens zeggen dat Siebrand Buma wel een heel interessant boek heeft geschreven. Vlak voor de verkiezingen voor uh, de laatste verkiezingen. Waar hij ook wat over zijn jeugd en leven vertelde. Maar zo'n zo persoonlijk verhaal van een politicus die al van het uh, toneel verdwenen is. En aan de rand van, uh, van het einde staat. Dat uh, heb ik niet vaak uh, gezien. Wordt vaak gebruikt als rechts? rechtvaardiging voor allerlei dingen. Ja, en die rechtvaardiging zit er ook wel een beetje in. Hij constateert toch wel een aantal dingen die hij fout gedaan heeft, waar veel twijfel over was. Ik pik er een paar dingen ja. uit. Uh, ja, Mieke, je hebt het misschien ook al nee. gelezen. Nee, nee, nee. Nou, één fout uh, die natuurlijk uh, speelde in uh, 1994. Uh, Lubbers uh, was uh, aan het einde van zijn uh, derde termijn, ik heb het persoonlijk ook als journalist, als waarnemer, meegemaakt. Hij was totaal uh, uh, ingezakt. Hè. Ik herinner mij het verhaal van mensen uit het Kabinet toen dat tijd, dat normaal uh, tijdens de lunch, als er soep geserveerd werd, dat de soep uh, via de lepel naar de mond ging. Maar bij Lubbers was het zo, so, die was zo helemaal op dat zijn hoofd naar de soepkom ging. Hij zat helemaal ineengedoken. Hij was totaal op. Hij was uh, gedaan. En. Uh, in die periode toch uh, had hij zijn opvolger, Elke Brinkman. En toen zei hij op een uh, bijeenkomst. Nou, ik ga nou eens niet op de nummer 1 stemmen van het CDA, ja. maar op de nummer 3 van Luis Berlin. En daarvan zegt hij nu toch in dit boek: fout, fout, ja, fout. Dat was de niet. Het is heel aardig ook naar Brinkman. Uh, want Brinkman heeft daar vreselijk ondergeleden. En vooral omdat het eigenlijk het begin van uh, het einde van ja. zijn carrière was. Het was zowel het begin van een politieke carrière. Als politiek leider. En na de verkiezingen. Want hij verloor 20 zetels. Maar legt setels. hij dan ook uit waarom dit gebeurd is? Nou, want er zijn het... toen tal van speculaties ge uh, geweest. dat er een hoger spel gespeeld werd. Nou, hij had het niet. Uh, hij had het domweg uh, niet moeten doen. En uh, hij vond dat ik uh, eigenlijk. een beetje de kluts uh, kwijt was. En dat ik het niet helemaal op een rijtje had. Nou, dat klopt inderdaad. Ja. Nou, een beetje niet op een rijtje. Dat klopte in die tijd. Maar dat wel. vind ik toch wel een beetje mager klinken dan. als verklaring? Ja, nou ja, Mieke. we kunnen altijd ontevreden zijn over politici die een beetje zunig uh, uh, uiteindelijk uh, erkennen dat ze iets verkeerd gedaan hebben. Ja, dat ja, ben ja. ik met je eens. Maar het zijn politici, dus okay. er zit altijd een mits en een maar aan vast. Ik vind het best wel ver. Uh, en Hij heeft ze ook de, een fout genoemd dat hij heel slecht gehandeld heeft. In wat ik zelf journalistiek altijd het, uh, het uh, handen thuis akkefietje heb genoemd. Hè? Een medewerker, toen hij de ja. baas was bij UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, dan had hij, beschrijft hij ook al detail, althans eh, wat hij dan gedaan heeft, dat hij een arm iets te strak rondom het middel van deze mevrouw had uh, gebracht. En uh, nou ja, die vrouw was een, een, een, een rare mevrouw. Ze is me dat wel eens door Ria Lubbers zelf uh, uh, verteld in een telefoontje. Hoe dan ook, dat is verkeerd afgelopen. Hij is uiteindelijk opgestapt. Het, werd, uh, een, ja, het was een MeToo-affaire uh, me avant la lettre. En uh, dat, uh, hij vindt dat hij daar slecht in gehandeld heeft. Sowieso niet zozeer ook naar die vrouw... maar ook in relatie met de, uh, met de VN die overigens vindt hij daar slecht in behandeld heeft. Als ik dan uh, tot slot uh, de lijn uh, doortrek naar het nu... Uh, dan is het toch wel opvallend dat hij uh, opeens citeert... over een gesprek met de toenmalige Britse premier Tony Blair. En daar schrijft hij een uh, toch wel opvallend citaat uh, op. Denk maar even aan Blair, die later toch een beetje de boel gegoogeld heeft... met oh. feiten over vernietigingswapens. Blair die heeft hem een keer gezegd, uh, het gaat niet uh, over... Uh, uh, de juistheid van feiten, uh, of de, uh, maar het gaat om uh, een monster soms uit te schakelen. En dus met andere woorden, dat wat ik net in het eerdere verband rondom Syrië vertel, dat niet altijd de feiten of het bewijsvoering uh, een reden is voor politiek handelen, maar dat je gewoon uit oprechtheid vindt en vindt omdat iets gewoon niet kan, dat je moet ingrijpen dat dat soms uh, moet en dat je daarmee eigenlijk soms over, uh, ja, over de juiste argumenten, heen stapt. Ik hoop dat het duidelijk is. Eén ding waar ik nog wel... Uh, ik wil uh, nog één ding vragen. Ja, ik, ik vond hem eigenlijk... ooit zo ontzettend moedig dat hij op een goed moment zei... als er werkelijk in Nederland... 1 miljoen werkelozen zijn, ben ik weg. Zegt hij daar nog iets over? Ja, hij heeft het wel over de economische situatie. Hij heeft het ook over uh, de, de, de, de, de rol die hij met de Partij van de Arbeid op enig moment natuurlijk uh, speelde, hè, ook in het de derde uh, kabinet. Maar hij was wel echt voor de hervormingen en hij legt uit dat dat in die tijd ook, uh, ook echt wel uh, nodig is. Maar iets wat misschien minder uh, zakelijk is, maar wel uh, pikant vind ik dan toch. Zijn relatie met Beatrix heeft hij meegemaakt waar hij elke maandag als premier een gesprek uh, mee had. En hij vertelt dat hij daar uh, heel goed mee overweg kon. En dat uh, zijn vrouw Ria Lubbers ook goed overweg kon... toen met uh, prins uh, Klaus, de uh, partner van uh, toen koningin Beatrix. En dat Klaus zich af en toe beklaagde over het huiselijke leed. Namelijk dat de kinderen af en toe naar die Harry-muziek luisteren. En waarnaar dan? Nou, zoiets als queen. En toen heeft Ria Lubbers, uh, prins Klaus, een LP. Een LP, voor wie <lacht> niet weet wat het is zoek het op bij Google, een LP-cadeau gedaan aan Klaus... om daar eens naar te luisteren, naar Queen. Het is een, uh, een boek wat een beetje, zeker zoals ik er zo over praat... bestaat uit politieke ver. daar zou ik het mee tekort doen. Uh, het is uh, bijzonder, er staan een aantal dingen in aangestipt. Ik heb zijn politieke periode heel bewust meegemaakt... het valt mij ook op dat er een aantal dingen niet in staan... Um, maar goed, uh, ik praat alleen over wat er wel in staat is. Uitgegeven door uitgeverij Balans. En het is uh, toch een stukje politieke geschiedenis. Oké, okay, dankjewel Kees. We spreken hier volgende week weer uitgebreid. Een opmerkelijk pleidooi deze week van de chef van de Landelijke Recherche, Wilbert Paulussen. De strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit kan niet gewonnen worden als het gebruik van drugs niet drastisch vermindert. Drugsgebruikers moeten beseffen dat de pillen die ze slikken onlosmakelijk verbonden zijn met de drugscriminaliteit. Over die bewustwording en de gevolgen daarvan voor die criminaliteit... gaan we praten met Raymond Dufour. Hij is voorzitter van de Stichting Drugsbeleid. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nuttig pleidooi, een zinvol pleidooi, vindt u? Nou, het is een onthutsende mededeling. Want het is eigenlijk de eerste keer dat een topman van de politie, ronduit toegeeft dat de drugsoorlog... die ze jarenlang met grote inzet en hardnekkigheid hebben gevoerd, mislukt is. Hm. En dat hun eigenlijk niks anders resteert dan te zeggen tegen de drugsgebruikers... jongens, hou er alsjeblieft mee op. Nou ja, u, u kijkt er zo bij... Uh, ja, ze... want dat zullen ze niet doen. Dat zal ik zo dadelijk ook uitleggen. Ik zal ook uitleggen. Ze hebben toch nooit beweerd dat ze gingen winnen? Ja, ja, ja, ja, Wel, zeker. Nou, dat was in de 60 jaren, geloof oh, ik. Ja, maar ik herinner me nog onder, onder minister-president Kok... dat er een unit synthetische drugs werd opgericht. Nou, die zou een beslissende klap gaan uitdelen... aan alle synthetische drugs, ecstasy en amfetamine. Oh. Daar hoor je niks meer van. En zijn opvolgers, als ministers van Justitie... die hebben altijd gezegd, we gaan er hard in. Hard tegen de drugscriminaliteit. Niet hard, nee, keihard. De positiefste schatting is dat er ongeveer 10% gepakt wordt hè, door de politie. Nou, dat is, dit is, dat is toegegeven nu door de minister van Justitie Grappenhuis. 10%. Kijk, het hele beleid is gebaseerd geweest, die drugsoorlog op het, uh, de hoop om daarmee drugs uit de samenleving weg te houden. Nou, dan moet je toch minstens 85, 90 procent van de drugs wegvangen. Oh. En nu zegt Grapperhuis, ja, verder dan 10 procent komen we niet. Maar dan is het op een goed uh, moment toch niet zo gek... dat de politie gewoon eens een keer, uh, al was het maar als gedachte-experiment, zegt, luister jongens, we kunnen de zaak op deze manier gewoon niet winnen... Dat blijkt in de Verenigde Staten al het geval. Wij kunnen dat hier ook niet. Laten we nou eens gewoon, misschien op de manier... waarop de sigarettenindustrie ook aangepakt is... is het gezondes volks en vinden uh, proberen te, te nou ja, entameren. Hij heeft het He? over die, die agenda hedonisten, hè, noemde hij het. Dat ja. zijn dus uh, mensen die door de week aan yoga en veganistisch eten doen... en dan in het weekend helemaal losgaan met... met met de pillen. ja Toch, Kijk, het, het vervelende hier van zo'n uitlating is... dat hij op het eerste gezicht best aanvaardbaar lijkt. Ja. Dus je moet, maar je moet een beetje doordenken. En dan kom je op een groot misverstand... wat heerst bij de politie en justitie en de politiek. Namelijk dat drugscriminaliteit een soort natuurgegeven is... ja, om... Absoluut verbonden met drugs. Drugs en drugscriminaliteit. En, en dat, dat is een is misverstand. Nee, dat is een groot misverstand. Drugscriminaliteit is ontstaan omdat we de productie... en de handel in drugs crimineel verklaard hebben. We hebben gewoon gezegd, het mag niet, jongens. Drugs zijn slecht voor jullie... Dat, zeggen we, dat zegt de politiek dus tegen volwassen Nederlanders. Jullie mogen uh, aan het verkeer deelnemen. Jullie mogen ons landsbestuur kiezen. Jullie mogen bungee jumpen en andere, andere gevaarlijke dingen doen. Maar drugs, nee, daar moeten jullie vanaf blijven. Want dat vinden we veel te gevaarlijk voor jullie. En aangezien jullie volwassen Nederlanders te stom zijn om te begrijpen dat je eraf moet blijven, of te slap karakter hebben om dat inderdaad te doen, gaan we het voor jullie onmogelijk maken. Maar wacht nou eens eventjes. Je hoeft toch geen licht in de volksgezondheid te, te wezen... om te beseffen dat hier toch een probleem zit? Puur voor de volksgezondheid? Precies, het is een volksgezondheidsprobleem... en het is geen criminaliteitsprobleem. Daar zit het grote misverstand. Tuurlijk, drugs hebben risico's. Alle genot brengt ook risico. En dat is een gezondheidsprobleem wat je als zodanig moet gaan aanpakken. En je moet het niet als criminaliteitsprobleem gaan aanpakken. Kijk, het is ook heel, een hele rare soort van criminaliteit. Want de normale criminaliteit is als mensen... Uh, ...mij iets aandoen waarvan ik helemaal niet wil dat mij wordt aangedaan. Ik wil niet bestolen worden, ik wil niet mishandeld worden enzovoort. Dat is gewone criminaliteit. Maar hier gaat het erom dat een drugsgebruiker graag wil... ...dat voor hem drugs geproduceerd en verkocht worden. En dan zegt ineens hier de overheid, de politiek, dat mag niet. Het is een grote misdaad. Ja, zo krijg je de drugscriminaliteit. En zo kun je, het is dus geen natuurverschijnsel, maar die zit in het beleid. En dat is het grote misverstand van die uitlating van deze uh, recherchechef. Uh, het drugsgebruik creëert de drugscriminaliteit. Het drugsbeleid creëert de drugscriminaliteit. Ga maar na wat er gebeurt bij, bij, bij bier en bij tabak. Heineken, mevrouw Marie Heineken. Dat is een eerbare burgeres. En Mevrouw dat is... Marie Heineken. Ja, ik ken veel Heineken's, maar die niet, hoor. Jawel, dat is de eigenaresse van de Heineken. Heineken Marie Heinekenplein concert. heb je in Amsterdam. Ja, ja. Ah, Dat het lang geleden, hoor. Nou ja, ja, nou ik goed. weet niet eens heel veel ze Marie heet eigenlijk. Maar ja, goed. Nou, goed, in ieder geval, ja. Heineken is een eerbare gezelschap. En het Heinekenhuis vertonen de politici zich graag bij de Olympische Spelen. Tab tabaksproducent Irem Dito... Komt maar u wilt bier topen. dus op één lijn stellen met, uh, met pillen? Ja, het zijn beide genotsmiddelen, roesmiddelen, en daar zitten ook risico's aan. Maar doordat we het tot misdrijven hebben verklaard om ze te produceren en te verkopen, is er een enorme criminaliteit ontstaan. We hadden het over de, of ter sprake kwam, de oorlog in Syrië, gruwelijk. Maar de drugsoorlog is een wereldwijde oorlog met gruwelijke gevolgen waar hele landen aan te gronden gaan. En in Nederland zitten we dus met een criminaliteit... waarvan de politie nu toegeeft... jongens, we kunnen dit niet uit de wereld helpen. Nee. Dus u zegt, als we de drugs op dezelfde manier gaan behandelen... als uh, alcohol en, uh, en tabak, dan ben je van die criminaliteit ja, af. Ja, zo simpel ligt het. Uh, in tegenstelling tot de situatie in Syrië... wat ongelooflijk gecompliceerd ligt. Is dit een inwezen, simpel probleem... Simpel op te lossen. Wat moet er gebeuren? Nou, in de eerste plaats, uh, er moet dus gekeken worden dat nou, het verbieden, het bestrijden op deze manier heeft geen zin. Het alternatief voor verbieden is toestaan. Dus en dan moet... ziet u dat gewoon in de schappen bij de, de supermarkt liggen? Nee, je moet het dus verstandig toestemmen. Onder voorwaarden die erop gericht zijn... het zo veilig en zo gering mogelijk te maken. Te en gebruiken. wat doet u met het verschil tussen hard en softdrugs? Want daar is natuurlijk altijd het probleem gelegen. De softdrugs was dat misschien nog in een aanvaardbaar model te gieten. Voor de heroïne? Nou, ik geloof niet dat we erg voor zijn... dat de buurman nou gezellig... Uh, nee, maar uh, dat is dus een misverstand. De de heroïne moet laten dus, zorgen... Door ja. de PTT. Ja, maar kijk, met die twee, legale drugs, alcohol en tabak... is de boel eigenlijk gewoon uit de hand gelopen. We hebben daar op massieve schaal reclame voor toegestaan. Dat ligt inderdaad in de supermarkt, enzovoorts. Dat moet je dus bij drugs voorkomen, en dat kan nu nog. Maar hoe zij dat dan moeten distribueren? Als het legaal is, dan kan iedereen het dus kopen. Ja, zoals nu al gebeurt met cannabis, al twintig ja. jaar... Is ja. Nederland helemaal aan de drugs geraakt daardoor? Helemaal niet. Ons gebruik ligt iets onder zelfs het Europese niveau. We zijn ook niet daardoor overgestapt. Met de stepping stone theorie wordt dat dan beweerd. Dat je dan de naar de harddrugs. harddrugs overstapt. Dat is helemaal niet gebeurd. En ook de verzachtende maatregelen bij die harddrugs. Helemaal niet geleid tot een enorm gebruik van drugs. Wat er moet gebeuren is voor cannabis. Daar is drie kwart, Voor driekwart kwart is de cannabis al legaal. En alleen hebben ze de, de, de kweek natuurlijk nog altijd verboden gehouden. Nou, daar komt nu een experiment om dat mogelijk te maken. Jammer daarvan is dat dat een experiment... In een paar uh, gemeenten, ...wat eindeloos gaat duren. Twee jaar voorbereiding, vier jaar experiment in een paar gemeenten. Een half jaar om de hele boel weer terug te schroeven. En dan gaan we eens bedenken wat we ermee doen. Nou, dan zitten we in 2025, 2026, 2027 20, 20, 20, 20, al twee kabinetten verder. Dus Omdat de... er twee stromingen zijn. Hè? Er is een deel van de politiek die vindt ja. vrijgeven, overigens alleen softdrugs. En een ander deel, de VVD ja. en het CDA uh, in het bijzonder... die zeggen ja, eigenlijk niet. Dus nee. het is... nee, precies, maar dat is de domheid en de lafheid van de politiek... die dit probleem al lang had kunnen oplossen. Er wordt dan altijd gewezen naar als wij dat zouden doen in Nederland... dan worden wij de risé van de wereld, Stukken nog, we worden overal uitgekotst. Ja, nou, kijk. Dat is het argument, toch? Ja, dat is het argument. Nou, <laughs> het tegendeel zal gebeuren. Kijk, overal in de wereld zit men met hetzelfde probleem als hier. Met die gigantische criminaliteit. En met volstrekt onnodige risico's voor de gezondheid. Maar even afmakend, wat je hier gewoon moet doen... Nou, die kweek voor cannabis voor koffieshops moet snel geregeld worden. En dan moet je... Hetzelfde soort proefprojecten gaan uh, maken voor de drie meest gebruikte andere drugs. En dan hebben we hebben het over amfetamine cocaïne en uh, ecstasy. Daar vragen we gewoon een gediplomeerde apotheker voor. Ja, je, maakt gewoon, je zorgt gewoon dat er netjes geproduceerd wordt... netjes verkocht wordt, netjes belasting betaald wordt... netjes controle wordt uitgeoefend op de kwaliteit. De miljarden komen zo dadelijk binnen bij de minister van Financiën. Met, uh, Hoezo de prijzen storten dan toch in, mag ik hopen? Waarom? Is nu, we voor dezelfde prijs verkopen als dat het illegale spul binnenkomt? Nou ja, die prijs zal niet zo gek veel veranderen. zo Dat is toch voor bijna niks te produceren? Ja, maar je moet wel belasting betalen en je moet BTW betalen. Ja, het hoge BTW-tarief, ja. Ja, ja, natuurlijk, ja, okay. ja, natuurlijk. En op het ogenblik ligt bij die illegale productie... natuurlijk een heel boel op de prijs vanwege het risico wat ze lopen... dat ja. ze opge opgepakt worden. Nee, dat zal elkaar weinig, weinig ontlopen. En uh, misschien mag de prijs iets hoger worden dat je goede gegarandeerde kwaliteit krijgt. Maar in plaats van de gasbaten, het zal niet gebeuren. In plaats van de gasbaten, nou, dat is een hele leuke. Daar gaan we een flink som geld voor, wordt ons aardig gelaten. En hier kun je dat mee compenseren. Maar het is binnen drie, drie jaar zou dit hele drugsprobleem... uit de wereld geholpen kunnen worden en gereduceerd kunnen worden... tot wat het in wezen is, een gezondheidsprobleem... van vrij beperkte omvang. Een duidelijk pleidooi. Hartelijk dank Raymond Dufour van de Stichting Drugsbeleid... naar aanleiding van de uitspraak dat massale gebruik van drugs... in het uitgaansleven het criminele circuit in stand houdt. Als u meer wilt weten, u kunt u altijd terecht op npo radio 1nl schuine streep Nieuwsweekend. En u kunt ook uh, twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. Hartelijk dank. je best wel gebruiken op zo'n zaterdagochtend. oogends. Caro Emerald. Komende dagen wordt het dan eindelijk echt lekker warm. En dan willen we natuurlijk zo snel mogelijk zwemmen. Tenminste, ik ben wel zo iemand. Uh, bijvoorbeeld in het Henschotenmeer. Dat is een recreatieplas in het Utrechtse Woudenberg. Daar komen ieder jaar 300 tot 400.000 mensen lekker zwemmen of in de zon liggen. En voor het eerst sinds jaren moeten ze nu... Entree betalen. 2,95 euro per persoon per dag. En dat zie je wel vaker. Waar recreatiemeertjes vroeger gratis waren, wordt steeds vaker entreegeld gegeven. Is dat nou wel zo'n een goed idee? Bij ons is Monique van de Graaf van de actiegroep Vrije Plans in de Hens. <laughs> Ja, leuk hè. Gewoon <laughs> ik zit er om te lachen. Een vrije plans in het hens. In het hens. Klopt. En niet de hens. Ja, het hens. <laughs> <hands. laughs> in de hens is het anders natuurlijk. Goed. En Ze is ook nog fractievoorzitter van de gecombineerde lijst P van de A GroenLinks in Woudenberg. Hartelijk welkom. Ja, het is al, hoe lang is het al gratis? 40 jaar of zo? Ja. Ja, en hoe, hoe, hoe komt dat eigenlijk dat er nu opeens... er zit natuurlijk een verhaal achter. Ik begreep dat die plas in het bezit is van een adellijke familie, de Beaufort. Klopt. En die familie die heeft het altijd verhuurd aan het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug. Dat is nu opgeheven. En nu hebben ze dus een andere oplossing bedacht. Ja, het recreatieschap dat bestond zeg maar uit de provincie Utrecht en elf gemeenten... waaronder de gemeente Woudenberg. Die hebben op een gegeven moment gezegd in 2014... nou, we gaan het ontmantelen... En dat betekende dat sommige uh, onderdelen terugvloeien zeg maar, in een andere stichting om natuur te beheren. En van uh, het Hens Meer werd gezegd: nou, dat zal wel echt heel geschikt zijn om, uh, om winstgevend te maken. Ja. En zo hebben zij het huurcontract opgezegd... bij 31 december uh, 2017. En ik vind dat extra veranderd... omdat eigenlijk het jaarlijks tekort... Hè, je hebt inkomsten, parkeren, verhuren van snackaren... en, en kosten en baten... Dat, dat, dat verschil was eigenlijk maar gemiddeld per jaar... een 115.000 euro tekort. En als je dan kijkt dat in de hele provincie Utrecht... heel veel van die recreatieplassen al particulier zijn geworden... denk aan Maarseveense plassen, Doornse Gat was het een van de laatste plekken waar je nog gratis terecht kon om te zwemmen. En bij ons, als je kijkt naar Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug, zijn er tienduizenden mensen die het niet alleen gebruiken als het superheet is, maar die daar kinderpartijtjes houden. Die daar ook met iets minder weer, weet je wel, toch met z'n allen naartoe gaan om te picknicken of toch te zwemmen, te joggen, te wandelen. En dan zie je dat juist de gezinnen die het minder hebben. Niet alleen mensen met een uitkering, maar ook mensen uh, nou, die net weet je, redden met een baan en dat soort zaken. Die gingen daar vaak en gaan daar vaak naartoe met hun kinderen. En nu gaat dat niet meer. Precies. Ja. Uh, maar uh, die nieuwe uitbater, die zal wel ongetwijfeld hebben gezegd waarom die dit gaat doen. Ja. Wat is zijn reden? Nou, eigenlijk zit er nog iets voor. Op het moment dat werd gezegd van oké, okay, wij gaan het niet meer huren als overheid. Ja, men wist wel welke functie het heeft, regionaal en lokaal. Toen werd er gezegd, nou, we spreken met die adellijke familie af. Uh, in een soort samenwerkingsovereenkomst. Aan welke criteria een ondernemer moeten voldoen, of, of wat wij graag zouden willen zien. Nou, entreeheffen is nooit uitgesloten, maar er is al die tijd gezegd. Dat is pas in laatste instantie. Het is een hartstikke geschikt, uh, uh, meer om, om op een andere manier winstgevend te maken. De tekorten waren niet zo groot. Alleen, er is uh, uh, vrij snel gekozen voor deze ondernemer, die eigenlijk meteen heeft gezegd, ik ga een hek eromheen doen en entreeheffen. En maar hij heeft ook gezegd, dat begreep ik, dat hij het deed om de natuur in stand te houden. Uh, nee, hij heeft in, gezegd, een paar weken terug... ook op een voorlichtingsbijeenkomst... laten we duidelijk zijn... het eerste doel van Tens Grote Meer is recreatie. En dat is he, op, op een natuurlijke manier... maar dat is ons eerste uh, doel... dat je kunt recreëren. En een hek is uh, puur nodig... Om, om te kunnen handhaven als je entree gaat heffen. Precies, dus daar ja, is die duidelijk in geweest. Ja, jawel, maar nu moet dat hek ook betaald worden. Dus mensen ja. moeten straks dat hek zelf gaan betalen eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja. En het verangen is, er zijn andere ondernemers rond het hens meer. die hebben inmiddels een jurist in de arm genomen. Omdat zij zeggen, in die samenwerkingsovereenkomst stond... pas in laatste instantie een ondernemer die ook echt entree gaat heffen. Nou, wij zijn daar nooit in meegenomen in dat proces. Wij hebben daar hele andere ideeën over. Dus het had zo anders... Wat? Je zijn die andere ideeën dan? Je bedoelt, Jullie bedoelt gewoon de gemeente. Andere ondernemers? Nee, die, die, de, de, de, de, de, want jij bent fractievoorzitter van de gecombineerde lijst... P van PvdA, GroenLinks ja. en Wouden. Je bedoelt, de politiek is er helemaal niet in gekend in dit hele verhaal. Het gaat allemaal buiten jullie om. Absoluut niet. De, de politiek is er wel ingekend. Ja, maar jullie hebben dus niks te zeggen. We hadden eigenlijk toen, in 2014, moeten zeggen... Wat we ook verder van die ontmanteling van dat recreatieschap vinden. Laten we dat nou met dat Hens meer anders doen. Er is toen door de politiek, ook in Woudenberg. Ook toen door mijn partij. Was toen alleen nog PvdA. Is toen gezegd van. Oké okay, weet je. We, we zoeken een ondernemer. We snappen. Ze dachten, het kan niet anders. En toen dachten ze, nou, dan proberen we het in ieder geval um, um, goed te krijgen... Door, door op zoek te gaan naar een ondernemer. Daar is ook, zijn ook de wethouders ook actief in geweest. In het zoeken naar een ondernemer of dat, dat bij te houden... die het winstgevend maakt op een andere manier. Maar ik begrijp, dat is je, niet niet, waarom, ik begrijp niet waarom je überhaupt een ondernemer nodig hebt. Je hebt daar dus een meertje. Dat is ooit gegraven, begreep ik. Hè? Het klopt. is niet een natuurlijk meertje. Nee, klopt. Het is gegraven. Nou, daar kunnen mensen lekker in spartelen... Waarom heb je daar een ondernemer bij nodig? Dat snap nou, ik al helemaal niet. Nou, dat is het grote verhaal eigenlijk. Dat zie je met steeds meer publieke voorzieningen... Die worden vermarkt. Dat zie je dus bij uh, verschillende recreatieplassen. Nou, dat zie je ook in andere sectoren van de overheid. Dat er heel snel gedacht: oké, okay, we hebben dat tekort. Nou, de oplossing is de markt. Vervolgens geef je het weg. Want in zo'n samenwerkingsovereenkomst staan er allerlei criteria. Maar die zijn helemaal niet juridisch bindend. En dan sta je vervolgens sta je te kijken als, als regio. Met duizenden mensen dat er een hek omheen komt. En dat je kunt gaan betalen. Maar wat waren nou die andere plannen waar u het net over had? Ja, dat, dat is zeg maar. De ondernemers hebben wel contact met ons gezocht om dat te bespreken. En dat wordt ook wel met de huidige ondernemers, zeg maar, inhoudelijk besproken. Maar die houden in die zin de kaarten tegen hun borst. Dat ja, ze natuurlijk dat hun eigen businessplan. Op, ja, precies. Ja, Wat je had kunnen dus doen je, dus is. Dus je weet niet eens waar je over aan het praten bent. Uh, wat ze denken, zeg maar, is uh, uh, dat je op een andere manier horeca had kunnen ontwikkelen. Je had ook een hybride vorm kunnen doen. Waarbij je zegt, nou, voor een deel uh, blijft het overheid. Dat tekort was maar 115.000 euro. Je organiseert een aantal zaken anders. Dan uh, had je in ieder geval break-even of met een kleine winst het kunnen doen. Maar waar, waarom moeten er per se uh, dingen verkocht worden bij zo'n meertje? Je kan toch zelf een boterham meenemen en daar gaan picknicken op de Weet je, Ik vind het zo gek ja. dat daar allemaal exploitanten bij uh, rondom zo'n meer. Uh, dat hoort toch ook helemaal niet aan? Nou, dat is de fundamentele keuze. Kijk, als ik het voor het zeggen zou hebben met mijn partij, ja. dan zouden wij zeggen: uh, doet helemaal niet over aan de markt. Zorg nou dat je dit soort zaken, die een grote regionale, eigenlijk zelfs provinciale functie hebben, dat je dat nou gewoon in beheer van de overheid houdt. Ja. En voor die 115.000 euro tekort, nou weet je, als je kijkt naar de provincie en die gemeente, die kunnen dat met elkaar opbrengen. Op het moment dat dat recreatieschap opgeheven is, heeft bijvoorbeeld de provincie Utrecht ervoor gekozen om haar bijdrage in dat totaal recreatieschap, om daarvan 250.000 euro direct richting Vinkenveens Plassen te laten gaan. Als je dan vraagt van joh, waarom heeft, heeft u niet gedacht van, hè, we stoppen dat in het Hens? Ja, dat is niet aan ons gevraagd. Nee, daar hadden wij als politiek andere keuzes in kunnen ja. maken. En nu wordt er straks een kinderboerderij, een klouterbos en een trinbaan gerealiseerd. Geweldig. Ja, Ik kan niet wachten. Nee, maar ja. dat is toch vreselijk? Neem de hond mee. Of niet? Dat is toch vreselijk? Het is en... in ieder geval, kijk wat, wat mensen daarvan vinden. Kinderboerderijen, uh, nou, ja, kan hartstikke leuk zijn. Het is alleen heel jammer dat dat achter een hek zit en dat je daar 2,95 voor moet betalen ja. om oh. daarbij te kunnen komen. Dat nou betekent dus klaar, dat de hele groep niet kan. Is het beslist klaar en uit? Nee, wat mij betreft niet. Kijk, ik snap het hek staat er. Het staat er echt sinds enkele weken. Oh. Uh, die toegangsprijs die wordt geheven. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd nog andere keuzes kunt maken. Begreep ik nou goed dat het hek een meter hoog is? Dat is ja. een hupje. Ja. Ik weet niet, leren ze op school bij het horden lopen. <lacht> Dat is een andere zorg. Um, het bestemmingsplan laat het toe dat het zelfs naar twee meter mag. En onze angst is dat er nu gezegd wordt... Hey, er zijn te veel mensen die er overheen klauteren. Of het hek moet omhoog. Wat echt slecht zou zijn, ook voor de natuurlijke waarde. Of de entreeprijzen gaan omhoog. Nou, ja. mijn fractie, PvdA groenlinks ja. Woudenberg gaat in ieder geval een motie indienen in de Raad om te voorkomen... dat dat hek na twee meter kan. En er is nog een actiegroep. Vrije plans in het hens. Ja. Dus uh, wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ik wens u sterkte met de strijd uh, tegen uh, al die vreselijke dingen. Klauterbossen, trimbanen en zo. En dank hekken. U. Ja, goed. Hartelijk dank. Monique van der Graaf. En Liselotte Thomas zit hier, want die heeft een update van het nieuws. Ja, het nieuws over de bombardementen ja. op Syrië van vannacht. Het Russische Hogerhuis heeft geen haast om de zaak te bespreken. Gebeurt pas volgende week. Wel heeft het land de aanval scherp veroordeeld. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten zegt... dat de aanval niet zonder gevolgen kan blijven. De Britse minister van Defensie zegt dat de aanvallen... op doelen in Syrië zeer succesvol waren. Ook zegt hij dat de aanvallen een aanzienlijke impact hebben... op wat het Syrische regime in de toekomst kan doen. En er is een video opgedoken waarin te zien is... dat de Syrische president Assad vanmorgen gewoon... naar zijn paleis is gegaan om te gaan werken. Of die video echt van vandaag is, is niet te zeggen. Het is een kort filmpje van 8 seconden... We zien Assad het paleis binnengaan, door de gangen lopen. Verder is het helemaal uitgestorven daar. Want het is ook daar weekend, denk ik dan. Um, Assad heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Nieuwsweekend. SpaceX, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk lanceert maandag een nieuwe NASA-telescoop. De ruimtetelescoop TESS, zo heet hij, zal 200.000 nabijgelegen sterren afspeuren op zoek naar rotsachtige planeten die ongeveer even groot zijn als de aarde. TESS is NASA's krachtigste telescoop tot nu toe die ingeschakeld wordt voor de zoektocht naar leefbare planeten buiten ons zonnestelsel. Goedemorgen, Govert Schilling. Goedemorgen. Vertel Peter. ons er alles over, want je weet het maar nooit. Is er leven buiten ons kleine bolletje? Ja, kijk, dat is natuurlijk het spannende. Want je merkt aan dit soort onderzoek... dat dat inmiddels een hele serieuze vraag aan het worden is. Ja, Ik blijf... Maar het wordt volgens mij ook vaak gebruikt... als totale lullenkoek om uh, fondsen te krijgen. Nee, dat is, dat is echt flauwkul. Is, is zo? Uh, weet je, 30 jaar geleden... als je aan astronomen uh, begon over leven, dan begonnen ze een beetje besmuik te lachen. Want dat was voor science-fiction-liefhebbers. Maar op dit moment is het een van de speerpunten... van het sterke onderzoek. En die hele jacht op planeten in andere... Uh, uh, zonnestelsels. Die is al jarenlang gaande. Die krijgt nu een extra dimensie, een extra vervolg. En uiteindelijk is het doel om erachter te komen uh, kan, er, <coughs> kan er leven op zo'n planeet voorkomen en is het er ook? En dat is een hele diepe wezenlijke vraag waar de mensheid al duizenden jaren uh, zich afvraagt van hoe uniek zijn wij hier op aarde? Ja. En die gaan we misschien binnenkort beantwoorden. Ja, Maar is de verwachting ook echt dat je wat vindt? Nou, uh, kijk, die ruimtetelescoop die gaat veel meer andere planeten vinden. En ook bij sterren die niet zo heel erg ver weg staan. Daar kan ik zo meteen misschien iets meer over vertellen. Maar de ruimtetelescoop zelf kan niet het onderzoek doen aan die planeten... Uh, om te kijken of daar iets op leeft. Daar heb je grote nieuwe instrumenten op de grond voor nodig. En er zijn grote telescopen in aanbouw. Er, komt ook, er komen ook nieuwe ruimtemissies die daar speciaal naar kijken. Dus het is Stapsgewijs, je moet eerst de planeten vinden. En dan moet je later moet je gaan kijken... kunnen we op afstand aan de dampkring van zo'n planeet gaan snuffelen... en erachter komen of daar gassen in die atmosfeer zitten... die wijzen op biologische activiteit. Ja, dat kan nog even duren, maar je moet wel die planeten hebben. En dat gaat nu gebeuren. Het is een opvolger van die Kepler-ruimtetelescoop, ja, hè? Ja. Is dat dan een beetje klaar met die Kepler? Nou, Kepler, die heeft, dat is een hele succesvolle missie geweest. En het is leuk om even bij stil te zijn hoe hij dat doet. Want een planeet bij een verre ster, die kun je niet zien. Dat is te ver weg en te klein. Denk aan de aarde, piepklein planeetje. Op, op een paar honderd lichtjaar afstand zie je die niet meer. Maar af en toe draait zo'n planeet, als die om zijn ster heen draait... gaat die voor zijn ster langs. En dan houdt hij een heel klein beetje licht van die ster tegen. En dat kunnen we meten. En je moet je eens even voorstellen hoe dat is. Dat is ongeveer alsof wij hier vanuit Hilversum... een gloeilamp in Groningen bekijken door onze telescoop... waar een mug omheen cirkelt. En dan iedere keer is die mug net voor de lamp zitten... en zeggen, je. de lamp is een piepklein beetje zwakker. Nou, dat heeft Kepler gedaan. Voor duizenden sterren heeft hij daar planeten. En dan moet je hopen manier. dat je hier in Hilversum kan zien... dat dat ding twee vleugels heeft. Uh, nou ja, uiteindelijk wel. Ja, want je wil dus meer over die planeten weten komen. Dus uh, Tess die gaat dat op dezelfde manier doen. De Kepler missie is een beetje aan zijn eind. Die, uh, die kampt met wat technische problemen. Hij werkt nog wel. Maar hij heeft zijn geplande levensduur al voorbij. En Tess gaat het veel beter doen. Die heeft grote camera's aan boord. En die gaat de hele sterren helemaal afspeuren. Zodat hij ook naar sterren kan kijken. Die wat dichter bij de aarde staan. En dat is interessant. Want als je bij de sterren bij ons in de buurt planeten vindt. Hé, hey, dan heb je. Planeten je misschien wel in detail kan bestuderen. En dan kun je de vleugeltjes van de mug gaan zien, zoals jij zegt. Uh -huh. Dus dan, dan is de volgende stap om daar vervolgonderzoek aan te doen. En dat test, die test, dat betekent... denk je, al oh een leuke naam, maar dat... dat ja, <coughs> sterrenkundigen zijn dol op acroniemen. Ja. Het staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. Dus dat betekent eigenlijk een satelliet... die onderzoek gaat doen naar planeten... die voor hun moederster langs bewegen. Ik, ik weet het niet zeker, maar hij zal vast wel weer... stiekem naar de dochter van een van de onderzoekers genoemd dat zijn. Dat zou ook nog kunnen. Zo gaat Wat? Dat. Is dit uiteindelijk de heilige graal? Nou, dit nog niet, Wat? maar het is een stap op weg... naar de heilige graal. Uh, ik denk dat de heilige graal gaat worden als we zo'n planeet vinden, bij een ster... die een beetje op de zon lijkt, en die niet te ver weg is. En je weet dat daar een planeet omheen draait die op de aarde lijkt. En hij staat niet te ver... Uh, in het heelal, dan kunnen we met toekomstige telescopen... bij die planeten damkring gaan bestuderen. Hoef je er niet naartoe, kan hier vandaan, op afstanden van lichtjaren. En door het bestuderen van die damkring, wat kan je dan te weten komen? Ja, dat is een hele goeie. Over twee weken is er een leuk congres in Leiden... waar uh, experts van over de hele wereld bij elkaar komen om daarover te praten. Er is natuurlijk al heel lang is dat gaande. Maar je hoopt aan de samenstelling te zien... dat daar iets gebeurt op dat oppervlak. Neem de damkring van de aarde. Er zit veel zuurstof in. Als dat zuurstof niet de hele tijd aangevuld zou worden... door uh, vegetatie op, op aarde... dan zouden alle zuurstofmoleculen in de dampkring... heel snel opgenomen worden door gesteente aan het oppervlak. Zuurstof is die geeft aan dat onze dampkring is uit balans is. Er is de hele tijd vindt actie plaats. En als wij een dampkring vinden, elders... die op dezelfde manier uit balans is... en waar zuurstof in zit, en misschien ozon en methaan... Ja, dan kan het niet anders of daar moet... Iets leven op dat oppervlak. En dan weet je nog niet wat het is. Ja, dat is dan weer voor de hele verre toekomst. Oh. Ja, dat kunnen kostmosjes zijn, maar ja, ook verder ontwikkelde. Ja, laten we maar aannemen dat het waarschijnlijk micro-organismen en kosmossen hooguit zijn. Ik denk niet dat wij op hele korte termijn aliens gaan vinden en IT e op een andere planeet. Jammer, hè, toch? Maar, nou ja, maar dit is. Moet je je voorstellen, man, dat we voor het eerst ontdekken een planeet bij een andere ster. Die lijkt op die van ons. En daar is ook leven. Dat, zou een, een... Ja, dat is misschien wel een van de grootste ontdekkingen uit de geschiedenis. Van de mensheid. Het is toch ook wel bijzonder dat dat SpaceX, dat ruimtevaartbedrijf van Elon Musk nu zo'n missie van de NASA uitvoert. Maakt het dat nog extra spannend? Of zeg je nou dat maakt eigenlijk niks uit? Nee, die raket, die Falcon X, die, die ze gebruiken... dat is een hele betrouwbare raket inmiddels. En die is gewoon simpelweg gekozen... omdat die veel goedkoper is dan de raketten van andere aanbieders. Kijk, ook NASA en instituten in Amerika... moeten gewoon een lancering ergens kopen. En inkopen en bestellen. Doen ze dat niet zelf? Ja, NASA heeft niet meer zijn eigen draagraketten. Dus dat is, eh, ja, als ze met een Atlas-raket of een Delta-raket... moeten ze die ook kopen en betalen. En SpaceX heeft zich inmiddels bewezen als een betrouwbare, uh, weliswaar meer commerciële leverancier... van uh, dit soort raketten, maar ja, een stuk goedkoper. Dus dat gaan ze doen. Ik ben nergens bang voor. Hij gaat trouwens uh, in de oh, ja, nacht de... van maandag op dinsdag... om half één Nederlandse tijd. Dus ik denk dat ik wel eventjes opblijf om de lancering... Uh, en hoe lang blijft hij dan voorlopig in de ruimte? Nou, die missies die hebben altijd een soort geplande levensduur... waarvan ze zeggen, zo lang moet hij minstens meegaan. Dat is in het geval van Thesis dat twee jaar. Maar oh. de verwachting is dat als hij het gewoon goed blijft doen... dan wordt dat ongetwijfeld verlengd... En dan kan die in de komende jaren tienduizenden planeten gaan ontdekken. Met misschien wel honderden planeten die eigenschappen hebben zoals onze eigen aarde. Ja, want twee jaar, dat klinkt in, in, in het licht van deze materie, <laughs> klinkt dat gewoon lullig. Nee, twee maar neem, jaar. neem die Kepler-satelliet. Die was oorspronkelijk gepland met een levensduur van anderhalf jaar, als ik me niet vergis. Wow. En die, heeft het, uh, uh, die is nu al zes jaar uh, in, uh, in, in werking. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, nou, Govert, we zijn weer een stukje verder. En het is altijd zo mooi zo innig gelukkig te zien bij juist dit onderwerp. Ja, okay. Dankjewel, Govert Schilling. Zometeen gaan we verder. Dan komt Kees Vuik, hij is winnaar van de Socrates Wisselbeker... voor het beste filosofische boek. René Dijkstra over het wankelijke evenwicht tussen werk en privé. Liedewijde Paris die bespreekt vandaag de boeken. En Joke van Leeuwen die komt praten over haar nieuwe roman Hier. En misschien nog wel over andere zaken. Dus uh, tot zometeen na het nieuws. De dichter des Vaderlands, Esther Naomi Perkwin, vertelde over het genot van schrijven. Het schrijven was echt heel lekker. Ik doe dat echt met, met enorme verlekkering. En we blijven ons verlekkeren aan de taal. Henk Blanken, de vader van de verhalen en de journalistiek, komt. Deze week is de eerste Europese conferentie over deze vorm van berichten. Verder de zevende kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands. Inwoner van de Digitaalstaat is Merel Schut. En Blokken, de science fiction klassieker van Bordenwijk, is bewerkt tot beeldroman. René Appel bespreekt de TNA van Carlo Boshart. De Taalstaat. Zometeen, van 11 tot 1. Taalstaat. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Taalstaat. Magistraal. Neo Rauch in de fundaties